Michel Koenen met het NOS-journaal. Vakbond FNV vindt het een goed signaal dat PostNL niet langer personeel... in pakketsorteercentra wil inzetten via onderaannemers. En Toch zet de bond de rechtszaak tegen PostNL door... omdat bezorgers jaren zijn onderbetaald. FNV had een zaak aangespannen tegen PostNL... en uit zijn bureau Tempo Team die de constructie mogelijk maakte. Omdat PostNL nu uit eigen beweging stopt met contractering... zoals de constructie heet... denkt de bond meer kans te maken op een goed resultaat. Het aantal mensen met een betalingsachterstand op een lening is het afgelopen jaar gedaald. Volgens het bureau kredietregistratie had 6,2 procent van de mensen met een geregistreerd krediet een achterstand. Een jaar eerder was dat nog 6,6 procent. En kredietver kredietverstrekkers moeten elke lening aanmelden bij het BKR. Op die manier kan worden gecontroleerd of het verantwoord is om iemand een nieuwe lening te geven. Het CDA en GroenLinks die twijfelen aan de kwaliteiten van het planbureau voor de leefomgeving. Regeringspartij CDA wil opheldering over rekenmodellen die zijn gebruikt om de verkoop van elektrische auto's te voorspellen. Volgens CDA-Kamerlid Omzicht zaten die verwachtingen er meer dan 100% naast. En GroenLinks vindt onder meer dat de ramingen van het planbureau vaak achterlopen op marktontwikkelingen. En de bever heeft de Achterhoek bereikt. Onderzoekers die hebben vraatsporen aangetroffen... in het noorden van het gebied bij de rivier de Schipbeek. Dat schrijft Nature Today. En de onderzoekers die verwachten dat de beschermde diersoort... via de kleine waterwegen verder zal trekken richting Twente... En bevers hoorden vroeger bij het Nederlandse landschap... maar stierven in de 19e eeuw uit. En ook in andere delen van het land gaat het goed met het knaagdier. Bevers uit één familie in Limburg die richten zelfs voor tonnen schade aan... waardoor het waterschap Limburg vorig jaar besloot er tien dood te schieten. Het weer nog. Wolkenvelden die trekken vooral over het noorden van het land. Soms kan er uit een spat regen vallen. Verder is het droog met nu en dan ook ruimte voor de zon. Het wordt 9 tot lokaal 12 graden. Morgen droog, af en toe zon en nog altijd zacht met 10 tot 14 graden.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 Als ik dat denk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 Raar jongen met een shotgun Als ik in je hok kom, ben ik dan met dotcom Ooglaag Hongkong, zonder navigation Pull-up zonder tom tom. Broodje moet viraal gaan Als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan Pull-up in de X6, pak die, MX6. Ja, die X6. Jij die deen X6. Al die kunnen voelen waar de loop is Kunnen samen schieten, kijken weer in de dood is Manda blijven zoeken waar die coke is Rijden nog de focus, hebben wel uw focus Zijn nog tussen Jalas en die rokers Fok niet met die jokers, je op die motors. Ik vind ik brood die money uit verveling Wacht op die verdeling, prik je aan je tweeling Yeah, yeah, yeah. Light that you shine can What you tell me is unhealthy baby but did you know that when it snows my eyes become a large and the light that you shine can